van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Patrick Holtenkamp met het NOS Journal. Op de vliegbasis Eindhoven is vanavond de vijfde en laatste groep politietrainers uit Afghanistan teruggekomen. Nog een paar militairen zijn achtergebleven om het afwikkelen van de missie af te ronden. Nederland heeft in Afghanistan 800 politiemensen opgeleid. Minister Henders van Defensie zei dat ze trots is op de resultaten. De oorzaak van het weglekken van radioactief water bij de kerncentrale van Fukushima is mogelijk gevonden. Dat zegt de beheerder van de Japanse centrale. Op het terrein staan duizend opslagtanks met vervuild water. De naden van een van de tanks waren aangetast waardoor de tank kromtrok. Daardoor is 300.000 liter radioactief water weggelopen in de bodem en de Stille Oceaan. In Egypte is de avondklok versoepeld. Het uitgaansverbod gaat nu in om 9 uur in plaats van 7 uur s avonds. Alleen op vrijdag geldt de versoepeling niet. De avondklok werd tien dagen geleden ingesteld vanwege de gewelddadige protesten tegen het afzetten van president Morsi. De Duitse justitie onderzoekt het ongeluk bij Trier, waarbij twee Nederlander zijn omgekomen. Ze deden mee aan een rally voor historische auto's tijdens het WK-rally rijden. Vlak na een springschans raakten ze van de weg en verongelukten. De identiteit van de Nederlanders is nog niet bekendgemaakt. Een schoonmaakactie op de Nederlandse stranden heeft bijna 6600 kilo afval opgeleverd. Vrijwilligers ruimden op schierman ook vooral veel afval van de scheepvaart op. Bij Rocanje lagen op 100 meter bijna 1500 sigarettenpeuken. En verder werden vooral verpakkingen en dopjes gevonden. In de Eredivisie verloor PSV een punt tegen Herakles. Het werd in Almelo 1-1. Naar Den Haag verloor thuis met 4-0 voor Rode JC. En Nek haalde zijn eerste punt thuis tegen RKC Waalwijk. Het werd 2-2. Het weer. In het zuiden buien, mogelijk met onweer. In het noorden vooral droog. Overdag verandert te weinig en wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu de Nightwalk Fasten your seatbelts Hold on Hold on Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes homopolar In 3 3 2 1 1 Welcome to Global House Vibes with DJ Mauzo Dropping up The carcasses were thoroughly wiped, prepared ready to cook, and subjected to gardening. Back, back, back. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Ready to go. We'll oh, DJ Malzori. with DJ Marzo. Oh <laughs>